Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer vandaag naar de podcast uit de volksmond. Vandaag zit ik hier weer met de veelpratende Maya. Jazeker, en om te voorkomen dat je wegklikt nu, gaan we gewoon supersnel het sprookje starten. Die het heet Hoe de stad Antwerpen aan zijn naam kwam. Ben jij benieuwd waar het over gaat? Blijf dan luisteren. Denk je van, dat wil ik niet horen? Klik dan weg. Of blijven ook gewoon ja. uit. Want misschien vind je het ja. wel heel leuk. Je hebt de keuze. Dus uh, ja, het is, uh, het, is, het is aan jou. Of aan u, hè? Afhankelijk wat uw leeftijd is. Is dat goed dat ik dat, dat zeg? Dat, dat is niet. helemaal goed. Ja? ja. Zou ik meer rekening gaan houden? Dus heel, heel erg veel rekening houden met mensen? Dan, dan... Met allemaal verschillende mensen? Weet je? Ik, ik zag... zou bijna dat het zeg maar, racistisch gaat worden dat, dat ik rekening ga houden met mensen. Is dat een goed idee? Nee, laten we maar gewoon into the oh. sprook gaan. En uh, dan kijken we later wel. Dus dan hè? gaan we iedereen ook zeg maar, in het sprookje, in plaats van hem of haar, gaan we uh, ze gaan we zeggen. Dat is een heel goed idee. Hè? Ja, laten we dat... Laten we dat... Niet doen. Dit is het sprookje van hoe de stad. En sorry voor deze shit show al. Maar dit is het sprookje. Hoe de stad Antwerpen aan zijn naam kwam. Toen de beroemde heerser. En grap trouwens. Oké. Okay. Okay. Is, wel, is wel een leuke grap. Ik hoop het. Oké. Okay, ja. uh, waarom is Jezus niet in België ge geboren? Ik weet niet. Ze konden er geen drie wijzen vinden. <laughs> ja. He, en iedereen die nu ingetuned is vanuit België. Boom! Je zit hier niet om leuk gevonden te worden en dat, dat moet so duidelijk zijn. Boos. Ja. Nou, oké. Okay. Okay. Uh, succes. Ja. Um, laten we maar beginnen. Geen sorry van mij. Toen de beroemde heerser en legeraanvoerder Julius Caesar zich met zijn legioen inscheepte inschepte op weg naar Britannia, liet hij vele van zijn vrienden en volgelingen achter in de provincies op het vasteland om de veroverde gebieden te verdedigen. Onder hen was de meest moedige Salvius Brabo, die zich in Gent vestigde. Gent? Niet in Brabant? Nou, nee, in Gent. Oh. En na hem begon men dit gebied na verloop van tijd Brabant te noemen. Oh. Nou, net als Caesar wilde ook Brabo... Rome's roem en macht vergroten ...door het veroveren van belangrijke gebieden... ...in het barbaarse land. Daarom... ...zat hij iedere dag in het zadel... ...en kende slaap nog ontbering. Hmm. Op een zekere dag verliet hij... ...met zijn gewapend gevolg... ...de stad Gent en volgde zijn weg... ...door de kale vlakte en dichtbegroeide heidevelden. De westenwind zorgde zoals gewoonlijk voor mist en laag hangende wolken. En toen het ook nog langdurig begon te regenen... werden de wegen voor de paarden haast onbegaanbaar. Slechts met de grootste moeite... konden zij zich uit de drassige bodem bevrijden. Toen gaf Bravo het bevel. Afstijgen, jongens. Afstijgen. Zelf ging hij op verkenning uit in de naaste omgeving... die dicht met riet was begroeid. En bij zijn terugkomst zei hij... nou. Ik uh, heb geconstateerd dat hier ergens een rivier of beek moet zijn. We moeten een doorgang zien te vinden, met z'n allen jongens, een doorgang. Ja heer, hier stroomt de schelde en uh, ook de doorgang is hier niet ver vandaan heer. Oh dat is wel mooi, en goed dat jij dat hebt gevonden. Nou, wil nu, breng ons erheen. heen, dan kunnen we onze weg vervolgen en dan kunnen we gewoon doorgaan, uh, want we hebben niet veel tijd natuurlijk. Nou, graag, maar uh, weet je, zit me nou niet zo op te fokken, man. Ja, sorry, we hebben gewoon haast, weet je wel. Ik, uh, ik doe dit ook niet voor mijn rol, weet je. Oké, okay, nou ja, weet je, de doorwaardbare plaats bewaakt door een reus. Een reus? Ja, verschrikkelijke reus, toogjes. Ah, godverdomme, dat zullen we net weer hebben. Ja, dus even rustig, ik probeer te vertellen. Vanuit zijn toren aan de oever aan de rivier kan hij alles overzien. En hij ontdekt iedereen. Gewoon iedereen, joh. Dat hou je niet voor mogelijk. Die, die man heeft ogen, joh. Die zijn ook groot, want hij is een reus. En uh, ja, iedereen die uh, gaat oversteken over de rivier... ...die moet een tol betalen. Een tol. Huh? Maar wat is die tol dan? Ja, iedereen die de rivier wil oversteken slaat de hele hand af. Maar ah, dat meen je niet. En uh, laten jullie dat allemaal zo gebeuren. Wat is dit, joh? Eh, probeert er niemand allemaal met die reus te strijden, joh? Of, uh, of uh, te bargainen, hè? Ja, zulke waakhalsen zijn er inderdaad geweest, maar de reus heeft ze allemaal helemaal kapot gemaakt. En een kop in de schelde geworpen. En dat is de rivier. Salvius Bravo, die bedacht zich geen moment. Ik zal met mijn... De reus helemaal overdonderen. En dan zullen we wel zien wie je grootste man is, hè? Met je lengte. Lengte is ook niet alles. Godverdomme. <lacht> zeg hier, bent u misschien een beetje onzeker over uw lengte? Nee, even. Hou nou even op, joh. Hé, dat heeft er ni niks mee te maken. Ik versprak me gewoon even. Oké, okay, nou, succes met die reus. Weet je, ik gun het je niet meer. Ik hoop dat je dood gaat. Wat zeg jij daar nou? Hè? Wat zit je nou in mijn schoenen te schuiven? Niks. Helemaal niks. Oké, okay, nou, laat me die stomme race bevechten. God, oh jongens. Al spoedig kwamen de Romeinen bij een grote stenen toren. En precies op deze plek stroomde de rivier en ook de doorwaardbare plaats was goed te zien. ...voor ze echter de nabije oever konden bereiken. Weer klonk uit de toren zo'n oorverdovend spektakel... ...dat het leek alsof de rotsen zich in tweeën zouden splijten. En daar verscheen Dragon Antigonus. Zijn zwaard dreigend omhoog geheven. Dragon Antigonus was werkelijk reuze groot. Nee, Draon. Ik Oh, Draon. Ja. Sorry man. Ja. <laughs> ik zat helemaal toe het sprookje. Ja, dat zag ik ook wel. Ja. Ik, daarom onderbreek ik je ook niet hoor. Oké. Okay. <laughs> maar hij was zelfs zo groot... dat de paarden hem niet verder... dan tot zijn middel reikten. Echt? Ja, en toen begon hij te spreken. Dreunde het de mannen in de oren. Zo, jullie willen zeker naar de overkant. Leg dan maar één voor één, een van je jatten op het hakblok... zodat ik ze kan afslaan. Want dat is de tol voor de overtocht... die betaald moet worden. Of is er misschien iemand... Die zo dapper is om met mij te vechten. In plaats van te antwoorden trok Salvius Bravo zijn zwaard. En hij gaf zijn paard te storen en hij reed het monster tegemoet. Met verschrikkelijke kracht wilde de reus toeslaan. Maar Bravo's paard die sprong op het laatste nippertje ja. opzij. En het zwaard doorboorde zich diep in de aarde. Onmiddellijk greep de Romein in. Voordat Antigonus besefte wat er gebeurde lag zijn rechterhand afgeslagen in het gras. De reus die schreeuwde uit van de pijn en de toren die zitterde op zijn grondvesten. Maar de reus die herstelde zich snel. Hij probeerde met zijn linkerhand het zwaard uit de aarde te trekken en boog zich daarbij diep voorover. En weer was de Romein hem te vlug af. Ja. Hij greep het wapen met beide handen en trof de reus met zo'n geweldige slag in zijn nek... dat het reuzenhoofd met een wijde boog de schelde invlo. Jokes on in you, bitch. Dus vraag eigenlijk precies wat, hij, wat zijn tol is en wat hij met mensen doet. Ja. Dat gebeurde dan bij hem. Dat gebeurde dan bij hem En heen. daar is een mooi woord voor. Karma voor de reus, bitch. Nu was de weg vrij, maar voordat ze de rivier waren doorgetrokken. ...wierp Salfjus Brabo de afgeslagen, afgeslagen hand van, van de, de reus in de schelde... De schelde en, ...en riep... ...Karma! <laughs> ja, riep die karma? Ja. Ja, nee, nee, zeker niet. Ja, wat, hij riep... ...daar waar deze hand het water van de schelde zal bereiken... ...daar zal de grens van Brabant zijn. Heb ik dat mooi gezegd? Dat heb ik mooi gezegd, vind ik, uh, of niet? Ja, dat heb je mooi gezegd, ja. Oh ja, jij zit alleen maar met me mee te praten, wat weet jij nou weer, joh. Hou eens even op, joh. Hé, hey, moet ik jou laten op de hoofd of zo? Zo, uh, dat vind ik ook een beetje extreem. Ja, uh, sorry, ik heb een uh, bad, ja? bad temper. Wat, wat is dat nou? Ik sta je hier aan te moedigen. En dan, en dan ga je nou zeggen dat je mijn hoofd eraf gaat slaan. Ja, maar dit is een... hè huh? gaan we nou spelletjes spelen? Het, ja, leven, het leven is één groot. We zijn spel. godverdomme aan het oh, werk, hey, Wat is dit, joh? Je we zijn bent steeds, aan het werk. Ja, jij werkt nog steeds voor mij, hè? hè? Huh? Als, jij, als ik jou ontsla, hè? Dan hebben jouw vrouw en je kinderen niet te eten. Hè? Wil je dat soms? Ja, ik wil je met iemand anders werken? Ja, dan ga je maar even een andere baas zoeken. Jij ja, krijgt de zak. Wat ga ik doen. Je krijgt uh, genezen een, uh, gouden handdruk. Je krijgt geen zilveren handdruk. Je moet oprotten. Hè, dat hebben we nog niet. We hebben geen cao in deze tijd. Godverdomme. Ik hoef ook geen handdruk. Ik, zag, ik, ik, ik heb gezien wat voor handdruk je die reus gaf. Ik hoef ja. helemaal geen handdruk meer van jou. Nou, Weet je, uh, het is eh, uh, het spijt me. Ik, ja. Zou je terug willen komen? Ja? Dat mag niet, ga op, op, okay. op. He. Doei, doei. He? He. He. Doei. Zoals, doei. Zoals, je, zoals Gordon Ramsay zegt, fuck off, oude hier. En dat is mijn held. Die Wie is Gordon, Gordon Ramsay. Ramsay nou echt? Ah, hij is een goede kok, hij is een chefkok. Hij is een, in mijn dienst. He. Die levert godverdomme goed werk. Dat is Oké. Okay. En zo had Salvius Brabo de grenzen vergroot en het land bevrijd van nood en ellende. Maar daarmee is ons verhaal nog niet ten einde. Zeker niet. Salvius Brabo ging naar Julius Caesar in Britannië en bracht verslag uit van zijn strijd met de reus. Na zijn woorden te hebben aangehoord sprak Caesar. Moet je Keer met je gevolg van deze plek truck en bouw daar een stad waarover jij moet gaan regeren. Ik zal ervoor zorgen dat jij een bloeiende en beroemde stad zal worden. Daar ga ik persoonlijk voor zorgen, want ik ben jouw savior. Ik ben de Caesar, baby. Bravo, liet zich dit niet, geen tweemaal zeggen. Zeker niet. Echt niet. Nog in hetzelfde jaar schoten er rondom de stenen toren bij de schelden de huizen als paddenstoelen uit de grond en steeds meer kwamen erbij. Dankzij de vele voorrechten en privileges die Brabo van Caesar ontving, werd het al gauw een stad van grote betekenis. Die niets onderhoefde te doen voor de steden van het oude Romeinse Rijk. Hoe werd ze genoemd? Antwerpen. Ja. Van het woord. Handwerpen. Hé. Hey. Hé. Hey. Ja, nog altijd. Ik dacht altijd... altijd dat het een fabeltje was. Nee, Maar nog... het is dus echt uit de Zagen. Dit is echt uit de Zagen. Nog ja. altijd herinnert de naam van de stad aan de Brabo-strijd met de reus Draon. Antigonus. En toen ja. de woners van Antwerpen hun stad na vele eeuwen een wapen gaven, werd erop de afgeslagen, afgeslagen hand, hand van Draon Antigonus afgebeeld. Nice. Dus... Zo zijn we aan het einde gekomen van dit sprookje. Ja. En, en wauw. Of nou, ik zeg sprookje. Dat is, dat is niet waar. Het is een zagen. Het is een zagen. Want het... Maar... Oké. Okay. Dan ben ik wel even... Dan ben ik wel een beetje in de war. Ja. Want ik dacht altijd dat een sage. Ik dacht altijd dat een zage gebaseerd was op iets wat waar gebeurd was. Maar toch komt hier een reus in voor. Ja. Dus, dan zit ik wel te denken van, nou ja, what, uh, what's on the hand? Snap je hem? Ja, oké. Dankjewel. Het is half gebaseerd op waar gebeurd, ja. maar ook sterk aangedikt en mogelijk ja. gelogen. Misschien was de reus niet heel groot, maar was gewoon heel dik. Dat zou ook kunnen, toch? Dat, dat zou kunnen. Kijk, wat je. Een vet klep. Ja, een vet klep, ja. En ben jij nou dik en vind je dit nou niet kunnen? Laat het weten in de comments. Zet gewoon iets in de comments. Gewoon iets in de comments. Ik bedoel, we zien het heus wel, we hebben af en toe wat volgers erbij. Wij denken dan van ja, waar ben jij eigenlijk mee bezig? wat ga jij nou doen? Dat vinden we raar. Maar het is oké, het is oké. Ik bedoel, ieder zijn ding, hè? We zitten eigenlijk niet door dat je naar ons luistert. Nee, dat zullen we nooit doen. Nee. Nog niet. Misschien, misschien als, als Coca-Cola ons heel veel geld gaat geven. Ja, dan zijn we gewoon de sellouts. Ja. Sellout boys. Echt wel, gelijk. Ja. Maar Binnen voor seconden. nu nog niet hoor. Nee, voor nu niet. Nu blijven niet. we trouw. Hè? Nu blijven we trouw aan onze kunst. Aan onze shit show. Ja. Maar binnenkort, als het grote geld op tafel komt, dan zijn we die sellouts. Ja. Ik bedoel, als we, sponsor, als we Marco Borsato als sponsor krijgen, dan hebben we het gemaakt. Ja, en dat is wel. ons doel. Vanaf moment 1 was dat ons doel ja, eigenlijk. Ja, Marco. Dus als je luistert, Marco, mijn nummer is 06. Nee, dat moet ik niet doen, hè? Nee, ja, nee okay. Marco, nee. als je luistert, ja. laat mail het weten ons. in de comments. Of mail ons, ons. Ja. op uitvolksmond.gmail.com ja, Je jongens, even over nadenken. Waarom zeggen dat nou gelijk achteraan? <lacht> dat, dat had ik nog uit kunnen editen. Jeetje. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, uh... Wilde je nog een toelichting doen? Uh, ja, zeker, ja. Uit nou. je hoofd. Ja, ik snap niet waarom je dat elke keer bij moet zeggen. Maar je doet het toch gewoon uit je hoofd? Ja, altijd. Nou, de toelichting. Nou, veel Antwerpen naar. Uh, oké, okay, we gaan hem afsluiten. Ik heb geen zin in de toelichting. Oké. Okay. Nou. Toedeloe. Ik okay, we gaan wel de toelichting doen. Veel Antwerpenaren beweren bij hoge laag dat de naam van hun geliefde stad afkomstig is van Handwerpen. Dit is correct. Volgens de legende versloeg de jonge held Brabo de reus Druon Antigoon. Zo heette hij eigenlijk in het echt. Die van voorbijvarende schippers een zware tol eiste: namelijk een hand en soms een hoofd. Maar zoals altijd is de realiteit minder romantisch. Antwerpen komt eigenlijk van Aanwerp of van, nou eigenlijk gewoon alleen van Aanwerp. En dat is een kaap in de Schelde waarop de stad ontstond. Ter hoogte van het steen. En dat is ook een stad of een dorp. Geen idee eigenlijk. Het is uh, gewoon een steen? Nee, het steen. Het is het steen. Het steen. Ja. Dat is wel cool. Ja. Dat is normaal gesproken. Zij denken, het steen. Doe eens normaal. Ga eens even een heel snel een woordboek opzoeken. En kijk bij de S van steen. En dan staat er de steen. Of Dat een was. steen. Ja, of een steen. Dat zou ook kunnen, inderdaad. eraan in welke... Uh... Nou, dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, we gaan... Uh... We gaan weer slapen. Ja, we, zijn, we zijn weer aan uh, nachtrust toe, hè? Ja, ik vind het mooi geweest. Ik it's been binnen, while. Ja. Oh, en trouwens...